De KVB onderzoekt berichten over manipulatie bij wedstrijden van ADO Den Haag en Heerenveen. ADO moet met een verklaring komen over de oefenwedstrijd tegen de kampioen van Albanië. Ook een oefenwedstrijd van Heerenveen tegen standaard Luik is verdacht. Heerenveen moet een verklaring geven aan de KVB. standaard aan de Belgische bond. ADO en Heerenveen zouden overigens niets van de manipulaties hebben geweten. Vakbond de Unie stopt met stakingen en harde acties. Volgens de vakbond leveren die niets op. Voorzitter Kastelijn zegt dat het onderhandelen beter is. De achterband van de Unie bestaat uit middelbare en hoger personeel. Volgens de Unie zitten de leden tegenwoordig niet meer te wachten op stakingen. Zuid-Korea wil met de leiders in Noord-Korea praten om zonder voorwaarden vooraf. President Park wil zo het fundament leggen voor een vreedzame hereniging. De twee Koreas zijn al meer dan 60 jaar van elkaar gescheiden en zijn officieel nog steeds in oorlog met elkaar... Het datingprogramma Boer zoekt vrouw heeft gisteren 4,2 miljoen kijkers getrokken. Dat waren er een half miljoen meer dan een week eerder. In het verleden kwam Boer zoekt vrouw ook een aantal malen boven de 4 miljoen. Het weer bewolkt met regen, vooral in de namiddag en avond. Het wordt maximaal 10 graden en het is onstuimig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is bij Nanswaan, bij de ANUB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Programma van de Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Het is onstuimig, zeggen ze. Hoezo onstuimig? Maar goed, het is wel weer maandag en. Uh, het is vandaag. Uh, 12 januari alweer. Tjoe, is het alweer 12 jaar. In, is het alweer 12 dagen in het nieuwe jaar. Ja, echt zo, echt wel. twaalf dagen alweer. Ooit weten ze de oliebolle weer op tafel. Hè? Nou, goedemiddag, Zandvoort. Goedemiddag iedereen uh, die uh, buiten Zandvoort. Uh, dit is een weer. Zier veel lust voor de maandag. Met als alles mee zit natuurlijk het Regio Nieuws. En... Uh, het weer, nou ja, dat uh, kun je bijna niet vertellen. Het waait, hard. En uh, het schijnt ook tegen uh, het eind van de dag of uh, tegen de middag weer te gaan regenen. En ik hoorde zelfs veel regen. Nou ja, als ik maar droog thuis kom, vind ik het goed. Dit werk is leuk hoor, maar ook in de nou zijn als we als voor de laten regenen. Hè? Goed, nou, wat hebben we allemaal? Nou, we hebben weer uh, veel muziek natuurlijk, want dat hoort in dit programma. En verder uh, de wetenswaardigheden, alles wat zo op tafel komt. Zoals dus meestal hebben we het weekendreport, straks een kwart over één. En, uh, ja, en gewoon andere nieuwsfeiten die zich allemaal voordoen. Die, die, die, die. Nou, zullen we maar beginnen dan. Ik heb er nog een leuke 3-1. 3-1 hebben we ook nog, hè? Vandaag We ook niet vergeten, straks om rond kwart over twaalf. hebben we de 3-1. Jawel. Ik ben een mooie hoor vandaag. Oeh, ik vertel ik u straks. Run from Rombay. te weinig te rennen. Aan ah, het windje in de rug gaat het wel natuurlijk. Maar als je tegenwind hebt, dan uh, poep poep. Ja. Maar goed, het is een leuk liedje. Het is een mooie plaat. En daar gaat de beslotverrekening om. Niet waar? Ja. As I lay me down sleep, I hear her speak to me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 About me, tell no re about. I just want you to do me a favor. Tell no about me. Tell no re about me. Tell no about me. Tell no about me. Tell no about me. Tell no about me. Tell no about me. Tell no about me. Tell no about me. Ja, de akoestische versie. Er wordt ook nog een versie met een heleboel drum erachter en zo. Dat uh, voor de rest niet zo veel anders. Dat worden vaak zo, hè. Dat zijn gewoon verschillende versies van nummers. Nou, dit is alleen met een, uh, met een pianootje, Dus, uh, nou, een rood pianootje. Mag ook. Kenya West. En uh, er staat tot, trots bijvermeld dat Paul McCartney eraan meedoet. Nou, je moet heel goed opletten, hoor. Echt heel goed luisteren om hem te horen. Ergens in het koortje of zo. Nee. Wel veel om te doen geweest trouwens. He. Want iemand had uh, op Twitter gezet. Goh wat, wat sociaal van die Kenia West. Dat hij uh, zo'n artiest als Paul McCartney toch tijd geeft. Of kans geeft op een doorbraak. En daar werd toen nogal verontwaardigd op gereageerd. En anderen wisten helemaal niet eens wie Paul McCartney was. Nou, dat is afgelopen vrijdag op 3 november Paul McCartney dag. Want uh, met als commentaar. Ach als je een keer een plaat met Kenia West hebt mogen maken. Ja dan heb je wel. Dan verdien je wel een eigen dag. Nou ja ja. Moet toch hard om lachen? Lal. Goed, nou, we gaan eens even een 3-in-1 doen. Want het is uh, kwart over 12. Keurig op tijd vandaag. 3-in-1-1. En die is vandaag van Joe Cocker. Ja, natuurlijk. Ik kwam het bijna op. Helmst? Helmst. Baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart.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 Eerste hit van deze gigant. Die ons helaas eind december is ontvallen. Met een uh, sterrenbezetting. Jimmy Page onder andere. Of op gitaar. Steve Winwood of Orgel. DJ Wilson, de drummer van Procol Herm. Achter het vlagwerk. Nou ja, hoe heet. en Bas. En uh, nog een aantal grootheden die op deze eerste single van Cocker, uh, Joe Cocker meespeelden. Natuurlijk, Joe Cocker voor Zandvoort en de regio. Ja, het regio-nieuws. Nou, even mijn nieuwsbrilletje op. Ik dus kan ik het niet lezen, hè? Dus uh, erg. De in Zandvoort opgegroeide couturier Frans Molenaar is op 74. Is vrijdag overleden. De modeontwerper viel vorige maand van de trap. En uh, overleed vrijdag aan de gevolgen daarvan. Zo meldt zijn naaste medewerker. Molenaar brak bij de val in zijn huis in Amsterdam. Vlak voor de kerstdagen een paar ribben en een middenvoetsbeentje. Daarop werd hij opgenomen in het ziekenhuis. In het BU-ziekenhuis verslechterde zijn gezondheidstoestand.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 verdachten. De man zelf bleek echter niet in staat om op eigen... Oh, wacht even, dat gaat helemaal niet goed. Opnieuw is een auto uh, volledig uitgebrand in het recreatiegebied Sparenwoude. Sajan detail, de auto stond op precies dezelfde parkeerplaats als de auto die gisteren volledig uitbrandde. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al hoog uit de auto. De ruwborden van de wagen ...waren verwijderd. De auto die gisteren uitbrandde was eerder die dag gestolen. Waarschijnlijk gaat het ook dit keer om een gestolen auto. De politie heeft de zaak in onderzoek. Een auto is vrijdagavond doorgereden na een aanrijding ...met een fietser op de Leidse Vaart in Haarlem. De fietser bleef gewond achter en is later naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens een wijkagent ging het om een kleine zilverkleurige auto... ...en heeft deze mogelijk schade aan de voorzijde... De auto verdween in de richting Heemstede. De politie vraagt eventuele getuigen van de aanrijding zich te melden. Dat kan natuurlijk op het bekende nummer 0900 8844. Vandaag gaat de horecava, de jaarlijkse horecavakbeurs, weer van start. Zo'n 50.000 bezoekers zullen zich in de komende week in Amsterdam een raai aan de nieuwste trends en innovaties. Zes jaar geleden was, eh, was het eten van insecten een trend op de beurs...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 Toen de man met zijn hond over de kanaalkade liep... sprong de viervoeten plotseling het water in. Omdat de kade hoog is, kon het beest niet op eigen kracht uitkomen. De man twijfelde niet en sprong zijn hond achterna. Geel onverwacht is de... Oh nee, wacht even. Ik, het, het ligt een beetje door elkaar hier. Wacht even. Wacht even. Het ligt, het ligt een beetje door elkaar hier. Het ligt een beetje door elkaar. Zo. De man zelf bleek echter niet in staat om eigen kracht weer op de kant te klimmen. Daarop boden omstanders de man en zijn hond hulp. Toen de hulpdienst er eenmaal te plaatsen was... stond de man alweer op het drogen. Behalve natte kleren heeft de man niets overgehouden... aan zijn avontuur al dus een politiewoorvoerder. En dan het weer... weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking heeft vandaag de overhand en daaruit kan het soms wat spetteren. Meer regen wordt er eh, vanaf vanavond verwacht. Het waait weer flink en het is een graad of 10. Nou, dat was het voor, voor dit moment. Twee keer dat weer, ook goed. Dit is U2, Every Breaking Wave. Van YouTube. Uh, nieuwste single ook? Gelijk. De, ja, nieuwste. Nou, het is, zal ongetwijfeld niet de laatste zijn. Er komen er nog wel meer. Maar het is wel de nieuwste. Every Breaking Wave. En dat was U2. we gaan even een beetje de benen losmaken, dames en heren. Want het is per slotverrekening maandag en daar hoor je heel veel mensen over klagen. Dus we gaan even een beetje bodyworkout doen met twee lekkere dansplaten achter elkaar. Je je tafels en stoelen aan elkaar, aan de kant en dansen maar. Hoppa, de Bee out of the Gibson Brothers. Blood is in the air, fight over there. Let me see a care and it feels like magic. Like magic. O'Gene. Oh, Walking on the path that is so clean. Never saw your face but I felt you need. Dreams that we once forgot dat was Jean En uh, dat zijn de winnaars van de Voice of Holland. Drie dames dus. En uh, dat heet Magic. <laughs> Sign your name. Ik zou niet weten waarom. Darby. Gehad. Hij schijnt nog wel actief te zijn, maar niet meer onder die naam. Ik er van de week toevallig een verhaal over, maar ik weet dus precies niet meer de juiste informatie. Maar goed. Hij is nog wel actief, maar niet meer onder deze naam. In ieder geval, deze naam die heeft hij afgezworen, dat artiestennaam. een artiestenaam. En uh, hij schijnt nu onder zijn eigen naam gewoon te werken. Maar wat het is. Uh, sorry. Ja, ben ik ben even vergeten hoor. Neemt u mij niet kwalijk. We kennen natuurlijk allemaal het prachtige liedje El Condor Paza van uh, Simon Garfunkel. Die hebben we even naar huis gestuurd. Gewoon, gaan jullie maar even weg. We willen nu even alleen het orkestje horen. Dat is ook leuk. Ja. Want hier is het per slotverrekening gewoon op gebaseerd. Dus uh, die samen in funkel even pssst, wegwezen. Gaan nu gewoon even echt luisteren naar Los Incas. En El Condor Pasa. Belde net iemand op die zegt, is dit de karaoke versie? Ja! Is <laughs> dit ja, de karaoke versie? Dit. Ja, oké. Okay. Nou, los inkast dus en de originele versie van El Condor Pasa. Later heeft Paul Simon daar nog een tekst bij gemaakt. En, uh, en die opname van Paul Simon ontbreekt natuurlijk dat laatste lekkere, lekkere opzwepende stukje. Dat was zo jammer. Maar dat ontbreekt gewoon... Nou, we gaan maar eventjes naar het nieuws en het uh, NOS-nieuws. Het NOS-nieuws en weer van één uur. Kijken wat er in de rest van de wereld gebeurd is. En dan in de tweede uur. Ja, we hebben nog een uurtje te goed, hè. Uh, als het goed gaat gedaan, allemaal het weekend report van uh, Joop van den Junior. En uh, voor de rest natuurlijk het regio-nieuws om half twee. Tot zo dus.